Vannacht met Klaas Strubsteen. Ja, twee uur van Casaluna. Tot twee uur zijn we bij u. Dan komt Nachtvluchten met Nora Romanesco. Maar eerst is hier nog Henk Kraaijof. Um, en Henk, wij gaan eerst nog even... Want het tweede uur is altijd het uur van de luisteraars. Hè? Mensen ja. kunnen ons bellen, kunnen ons mailen, kunnen twitteren. Maar wij gaan eerst nog even, even dat inleiden. Dus uh, voordat we de luisteraars aan het woord laten... dan uh, ja, ze zullen ze even geduld moeten hebben. Het is gewoon de zomer alles een beetje anders in Casaluna. En wij zijn er gewoon nog niet aan toegekomen. En dat moet wel. Uh, want ik wil eigenlijk graag eerst even van jou weten wat jij uh, met, met stress hebt. Uh, hoe lang, lang houdt stress jou al bezig? Um, eigenlijk uh, sinds ik trainer ben. Ik merkte namelijk dat... Uh, ik ben een nieuwsgierig mannetje eigenlijk. En, uh, ik vraag me altijd, hoe kan dat nou? Ik vroeg als kind al hoe de lucht, hoe kon de lucht blauw was en dat... Uh, wat voor kleur een molecuul had. Ik ben lid geweest van de jonge onderzoekers toen ik een jaar of twaalf was. was wat zo... voor kleur een mole molecuul heeft? Ja, heeft Voeg, die... Aan mijn leraar, maar ik kreeg geen antwoord. Heeft hij altijd dezelfde kleur dan een molecuul? Geen idee, maar ik heb nog steeds geen antwoord. Ook na veertig <lacht> jaar niet. <lacht> ja, het staat niet op Wikipedia. Ja, nee. <lacht> ik zal het even opzoeken. Dat ja, heb je dan nog niet gedaan. Nee, ik heb er nog niet aan toegekomen. Ja. Het was een vraag die me toen, meer, toen uh, de meer boeide dan dat het nu doet. En dus ik vroeg me af, kijk, als je nou sporters hebt... dan heb je mensen die hebben allebei evenveel talent... Je hebt allebei dezelfde trainer, dus je hebt ze goed mogelijk getraind. En dan is er eentje die op het, op het juiste moment altijd boven zichzelf uitstijgt. En je hebt er ook eentje die het in de training geweldig doet... in zijn eigen achtertuin het geweldig doet... op een lokaal kampioenschap het geweldig doet. Maar dan gaat hij naar een internationaal kampioenschap toe... of een nationale kampioenschappen. En kan niet in de schaduw staan bij de prestatie die hij daarvoor leverde. Ik heb ervan, uh, daar een artikel over geschreven over buigers, brekers... En bloeien onder stress. Dus de een bloeit op onder stress, heeft die adrenaline nodig om goed te kunnen presteren. En die ander, die, die verdriet gewoon in die, in die golf van adrenaline. Nou, dat vond ik zo boeiend. Toen dacht ik: hé. Hey, er zijn in de sport duidelijk mensen aan te wijzen die, die breken onder die stress. En geloof me, ook hele sterke professionele sporters breken. Kijk naar het nemen van een penalty. Op training gaat hij 99 van 100 keer erin. Alleen als het gaat om een, championships, uh, of een Champions League finale, dan zie je toch dat. Uh, dat de beste spelers op deze aardbol. Gewoon die penalty hier. Gewoon glashard missen. Ja. Nou, ja, dat heeft dus alles te maken met stress. je, dacht, Aan je, als je dat nou, ja, ja, bijvoorbeeld. Als je, dat nu, als je dat nu kunt beheersen. Nou, dan, dan heb je dat laatste stapje naar de top toe. Want de talent hebben ze al, die training hebben ze al. Alleen dan heb je iemand die op het juiste moment. Straks op de Olympische Spelen. ook de juiste dingen weer gaat doen. Kijk bijvoorbeeld naar de Estefette team. wat we hebben gezien in het eerste uur. Die hebben natuurlijk allemaal talent. Het zijn dezelfde jongens. De talent verliezen ze niet in twee weken of drie weken hebben allemaal hard getraind, het is dus dezelfde trainer... en ze gaan nog meer trainen of nog beter trainen of bijveilen. En toch zul je zien dat op een gegeven moment... slaat de vlam in de pan, in de hersenpan met name. En dan zul je toch jongens zien die te vroeg vertrekken... of te laat vertrekken of in paniek raken... of iets doen wat ze ja, vorige week niet deden. Dus dat is die stress. Ja, ja, Ik weet dat je niet de hele middag naar het wielrennen zit te kijken... maar als je nu even... Toch kan, kunnen, volg je het wel een beetje? Want je, je weet dat al die Nederlanders naar huis zijn, hè? Ja, ik heb het net gelezen vanavond. Ja. oh echt? Dat was, ja, nou ja, goed, er ja. zijn er vandaag weer een paar Eerst konden we niet meer voetballen, nu kunnen we ook niet meer wielrennen. Wat nee, een ja, precies. Maar en Robert Geesink... dat is toch de, de hoop van Nederland... en dat gaat toch eigenlijk al een paar jaar achter elkaar mis? Ja. Omdat hij valt. Maar zou dat ook een stressfactor zijn? grote kans van wel, hè? Ik ken hem niet persoonlijk, ik heb hem niet gemeten, ik heb hem niet getest. Maar een grote kans dat het... dit is... dit is voorbij het toeval. Dat gebeurt te vaak? Dat gebeurt te vaak. Ik heb... Wiggins, valt hij? Is hij gevallen? Als hij valt, staat hij op en rijdt hij door. En het gebeurt misschien een keer. En Cadell Evans, het gebeurt misschien komt keer. door komt daardoor, alle grote renners maar op. Ze zijn ook wel eens gevallen, maar staan weer op en rijden eigenlijk gewoon door. Hoe kan het iemand elke keer weer vallen? Net als de vette team, als ze elke keer weer het stokje laten vallen... dan heeft dat niks te maken met hoe snel ze zijn of hoe goed ze gerend hebben. Dan is het gewoon een kwestie van druk of stress waar ze niet meer om kunnen gaan. Ja. En stress, uh, het is als, als, als, als een stukje een zwarte steenkool... Als je druk erop geeft, kan het of veranderen in een diamant... of het verandert in een hand voor een zwart gruis. En heel veel mensen veranderen in een zwart gruis als druk erop komt. Dus Stress verandert mensen, verandert dingen. Ja. Dus, dus die uh, interesse is gekomen vanuit de sport... maar inmiddels heb je dat wel verbreed. Hè? Stress houdt jou ook op andere manieren bij Ja, ja Stress want... bij mensen in het algemeen. Het <laughs> ja. grappige grappig is, ik dacht altijd van... nou, de twee vaste metgezellen van de sporter zijn... stress en vermoeidheid elke dag weer. En wie doet dat? Dat doe ik zelf. Ik stress ze zelf, fysiek en mentaal. Als coach. En ik maak ze moe, ja, als coach. Alleen, dat moet ik zodanig doen... dat ze de volgende dag weer in staat zijn om mijn trainingen te kunnen volgen. Doe ik dat niet, dan raken ze of geblesseerd of overtraind. Alleen, dat konden we niet echt in kaart brengen. Eigenlijk doe je maar wat. En eigenlijk eh, pas je die training een beetje aan. Het is een beetje een schot in het duister. Je rommelt maar wat aan eigenlijk. En elke training weer doe je 20% te veel... of 20% te weinig... Maar eigenlijk nooit precies wat die sporter aan kan op dat moment. Dat ja. heeft, want dat weet je niet. En die sporter liegt daar ook over. Maar nu even naar dat verbreden. Want het gaat niet alleen om sporters. Nee, het gaat niet om je sporters. En toen dacht, ik nou, je had stress en vermoeidheid zijn de vaste metgezellen van de sporter. Maar komende uit de redelijke. Uh, de tunnelvisie van de sportwereld. had ik nooit gedacht dat normale mensen zoals jij en ik. ook last hadden van stress en vermoeidheid. Hoe kan iemand die nou de hele dag hier uh, achter de pc zit of achter de microfoon zit. Ja, waar is hij nou vermoeid van, joh? Nou, dat is een dus wonderlijk. Hij kan niet vermoeid zijn. Want hij verbrandt immers geen calorie hij traint immers niet. Hij doet nee. helemaal niks. Hij doet helemaal niks. Nee, wat daar een rol speelt, is natuurlijk mentale stress. Nou, en daar hebben we weinig methodes voor om dat in kaart te kunnen brengen. En ik, ik heb uh, vanuit de sport komen, hè, die, die methode niet uh, ontwikkeld, maar wel ontdekt. En die gebruik ik uh, veel en vaak. En ook dus uh, voor gewone mensen, laat ik zo maar zeggen. En wat kun je dan meten? Wat kun je dan precies meten? <coughs> Nou, stress uh, is, is, een, is een eigenlijk... Uh, je ziet iets, je hoort iets, je voelt iets, je denkt iets... en dan gaat er iets veranderen in je lichaam. Denk maar aan Sinterklaas vroeger. Vol verwachting klopt ons hart. Of mensen wie het angstveed uitbreekt... mensen die uh, wit wegtrekken van schrik. Het zijn lichamelijke reacties. En die lichamelijke reacties kun je keurnetjes meten. Ons lichaam produceert stroom. De hersenen produceren stroom. De spieren produceren stroom. Het hart produceert een mooi hè? stroompje... wat je kunt zien als je naar een ziekenhuisseries kijkt. Ja. Je ziet het op de monitor... En die stroompjes kun je keurnetjes netjes meten. En dan kun je zien eigenlijk hoe die systemen die beïnvloed worden door stress. hoe die reageren. Maar als je nou een baan hebt en je collega's zijn gewoon niet aardig tegen je. elke dag op dezelfde manier. dan is er niet een hoogtepunt in die stress. maar er is, een, is iets constants. Ja. wat jouw stress geeft. Ja. Is dat dan ook te meten? Jazeker. Dan, heb je, dan is er gewoon dom, domweg sprake van chronische stress. Dus dat betekent eigenlijk dat je. Dat je uh, continu het waakvlammetje. veel te hoog hebt staan. En als je dat weet, wat heb je daar dan vervolgens aan? Nou, je moet het eerst weten en als het weet, en soms merk je dat ook al door de bekende stresssymptomen, Lek, last van nek en schouder, klachten, uh, last van de maag, niet meer kunnen slapen, door blijven malen, geïrriteerd worden, vergeetachtigheid, dingen uit je handen laten vallen, al die bekende stresssymptomen, veel gaan eten omdat je gestrest bent, stress wegeten, werkt heel goed trouwens ook, stress wegdrinken, kan ook. Je kan toch ook veel eten zonder stress? Hè? Jazeker, jazeker, jazeker, jazeker. Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel. Maar, maar het is heel moeilijk om bijvoorbeeld af te vallen... als je onder stress staat. Dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk. Want het heeft te maken met hormonen. Het ik heb altijd het gevoel dat ik minder eet als ik gestrest ben. Ja, ook dat. Er zijn dat twee mogelijkheden. gewichtsveranderingen. Ik heb precies hetzelfde als jij dat hebt. Ik, ik, ik verlies gewicht als ik onder stress sta. De één, ik krijg geen hap in door zijn keel... En de ander die, die gaat uh, juist eten om het, om het gevoel van stress in die hersenen te uh, proberen te veranderen. Ja, goed. De vraag was dus: wat kun je ermee? Je moet het eerst weten. Ja. Je hebt dan die, die bekende symptomen ook. En dan kun je er ook altijd wat aan doen. Ja, dan kun je er ook altijd wat aan doen. Maar als je collega's onaardig zijn, wat kun je er dan aan doen? Als je toch een baan nou ja, dan moet je kijken houden. naar de oorzaak. Je weet wel die stresssystemen reageren. Dus je kunt, of de, laten we noemen, de belasting. In dit geval zijn je collega's jouw belasting. Die kun je verminderen door bijvoorbeeld door ander werk te gaan doen. Klaar. Of, ja, maar dat is dan niet zo makkelijk tegenwoordig. Dat is niet zo makkelijk, nee, dat is zeker niet zo makkelijk. Dan, maar goed, dan... dan kan je daar wel aan gaan werken, want je weet uh, wat jouw stress geeft. En... De, ja, want de meeste mensen zijn niet oud of niet, ja, in ieder geval oud genoeg, misschien niet wijs maar oud genoeg, dan weet alles een prijs heeft. Dus als jij jarenlang je zit op te vreten van je collega's, dan weet je, nu kan ik hier wel blijven. Het punt is het geld wat ik verdien. Dat kan ik zo meteen wegdragen naar je ziektekostenverzekering of naar de psychiater of naar de, wat dan ook, of naar de dokter in ieder geval. Nou, de vraag is of dat de moeten waard is. Of het niet beter is om ander werk te kiezen. En wie weet vind je wel de baan van je leven waar je altijd al van hebt gedroomd. dan ben je ook van je collega's af. Ja, dus, dus je de... moet altijd nagaan, wat is de oorzaak van deze stress? Dus het vaststellen van die stress, het je realiseren dat je er last van hebt... dat is het begin van de oplossing ook, als het goed zit. Ja, daar zit de oorzaken. Aan de andere kant kun je natuurlijk ook proberen de belastbaarheid te verhogen. door mensen weerbaarder te maken tegen stress. en Mentale weerbaarheid heet dat. En behalve meten doe je dat ook? Dus ja, je ja, ja, ja, want anders heb je alleen maar een probleem aangedragen... en weet je hoe het probleem is, maar dan heb je geen oplossingen. Ik ben met name geïnteresseerd in die oplossing. Maar om een oplossing aan te dragen, moet je wel weten wat het probleem is. Dus jij, jij hebt een bedrijf, ja. uh, Fortex heet dat? Ja. En dan komen mensen bij jou uh, om dat te laten meten. Ja. En vervolgens help je ze ook bij het oplossen van het probleem. Ja, precies. Precies. Mensen kunnen zometeen ook vragen stellen aan jou over stress. En we kunnen ze misschien een klein beetje op weg helpen. Maar het is natuurlijk moeilijk om ieder individuele beller ook echt uh, ja, een heel duidelijk... Uh oplossing aan te dragen. Maar goed, mensen die willen bellen en ook, ook <coughs> mensen die overigens misschien geen vragen hebben, maar iets willen vertellen over uh, ervaringen die ze zelf hebben met stress. Of misschien hebben ze wel eens heel, uh, last gehad van, van ernstige stress en hebben ze dat op een mooie manier uh, zelf Dankjewel. aangepakt. Dat kan allemaal. 0800-1121 0800-1121 casaluna.ncrv.nl Dat uh, is ons mailadres en dan uh, voor de twitteraars uh, hashtag casaluna. Nou ben ik gisteren bij jou geweest en heb jij mijn stress Factor vastgesteld. Hoe heet dat? Hoe heb je hebt mijn stress uh, ja, ik gemeten? Jouw jou, uh, gemeten? En jij zei. De enige, want ik heb het dus niet Ik wilde per se niet weten. Ik nee. dat het <laughs> nee, leek nee, maar zo nee, spannend nee. om dat in de uitzending te doen. Ik heb alleen wel gezegd. Als het heel erg is, dan moet je het een beetje afzwakken. Maar jij zei, jij zei toen. Uh, dat het wel meeviel. Dat is het enige wat ik weet. Uh, ik uh, met ja. Geen grote zorg. Ik hoefde de dokter nog niet meteen te bellen. Je zou kunnen zeggen, dat zeg ik natuurlijk altijd. Maar dat, dat, dat is niet zo. Als het slecht is, dan zeg ik dat natuurlijk ook. Want je bent een. zachte heelmeesters maken stinkende monden. Nou, en. Uh, uh, ik heb je niet voor de gek gehouden. Het ziet er eigenlijk uh, uh, uh, gewoon domweg goed uit bij jou. Misschien moeten we even zeggen wat je dan doet. Want ik uh, ja. heb gelegen op zo uh, zo'n zo'n uh, Ja, massagetafel ma massa of een handeltafel. Ja, ja. Ja. Daar was die alleen even niet voor gebruikt. Ik lag daar en jij plakte allemaal dingetjes op mij. Ja. Ik heb drie etroden op de borst. We maken een hartfilmpje. Dan kijken we naar je conditie. Hoef je hoeft niet meer op een, op een loopband te lopen of op een fiets te zitten. We kijken, heb jij een getraind sporthart? Dus een grote hart met een grote sterke spier. Of heb je een ongetraind hout? Ja, er kwam wat klemmen op mij. Ja. Klemmen op oh. je enkels en je polsen. En je krijgt nog een plakketje op je voorhoofd. Ja. De hersenen zijn eigenlijk een batterij van een accu die stroom moet produceren. 24 uur per dag, liefst. En er kan zijn te veel stroom. Hè. Als je iemand hebt die epileptische aanval heeft, dan heb je kortsluiting, heb je te veel stroom. Ja. En het kan ook zijn dat je heel veel aan je hoofd hebt. Dat je dan te weinig stroom produceert. Nou, vertel maar. Ja, oké. Okay. Even kijken naar de conditie. Nee, nou, conditie was prima. Conditie was prima. Dus uh, dat is eigenlijk de benzinetank van je auto. En het is beter om een grote benzinetank te hebben dan een kleine benzinetank, Want dan kun je lekker lang doortuffen zonder uh, te hoeven stoppen om, om nieuwe energie te tanken. Uh, we hebben twee dingen gemeten. Ik zal niet te technisch worden. Je VO2 max, je zuurste Zit keurig netjes in de norm, voor jouw leeftijd ook. En je omslagpunt, dat is uh, de hartslag, waarboven je gaat verzuren. Nou, jij gaat pas verzuren met een hartslag boven de 162. En dat is relatief laat. Een beetje een wielrenner zit op 180 ongeveer, een Tour de France renner. Ik heb bijvoorbeeld een cervelo testteam gemeten. Met Thor Huskoff heb ik gemeten. Met Huskov, heb ik gemeten. Ja. Nou, die zit boven de 180. Dus die kunnen eindeloos lang doortrappen zonder dat ze gaan verzuren. Maar dan denkt 162 als best veel. Nou ja, kijk, je hebt geen mensen met 120 hoor. Dan moet je al oh. heel erg slecht zijn. Dus het oh, zit altijd jammer. in. in, in ja. <laughs> jammer. <laughs> 162 is uh, zonder meer goed. Nou, dus de conditie hoef je geen zorgen te maken. Maar dat is alleen maar potentie. Het zegt niet of je nou de marathon gaat winnen nog. Er zijn nog meer dingen die een rol spelen. Gaan we even kijken naar stress. Stress. We hebben gekeken naar wat we noemen het autonome zenuwstelsel. Het autonome zenuwstelsel dat bepaalt alle vitale functies. Yeah. Wat zijn vitale functies? Je hartslag uiteraard. Je bloeddruk, je ademhaling. Maar ook je spijsvertering. Als je bloost, kun je niks aan doen. Als je angstsleetje uitbreekt, kun je niks aan doen. Dat zijn functies die gaan buiten ons bewustzijn om. Daar hebben we zelf gelukkig weinig invloed op. Yeah. En uh, dat autonome zenuwstelsel geeft me aan. en zegt, nou, zet de sectary adaptation to stress. Je kunt je goed aan stressen aanpassen. Hij zegt, maar, als eindresultaat... Incomplete recovery, niet helemaal hersteld. Dat is bijvoorbeeld als je net getraind hebt of te weinig geslapen hebt... te weinig bij, energie bijgetankt hebt. of undertrained, als je lang niet getraind hebt. Ja. Incomplete recovery of undertrained, een van de twee. Hoe lang is dat, uh, lang niet getraind? Nou, Dan praat je niet over een aantal uh, uren, dan praat je over weken uh, over in ieder geval. Ja, want ik, ik, ik doe normaal een beetje aan hardlopen en squash... maar ik heb zes weken lang last van mijn rug gehad. Ja. En dat heb je helemaal niet gedaan in de. Tijd. Ik heb één keer gescoord in die tijd Ja, feit. nee, dat is, niet, uh, dat is geen training dan. Nee, Ge niet, het is wel training, maar niet genoeg voor een dus training. Daar effect. kan dat aan liggen? Ja, maar daar, daar ligt het met name aan. Undertrained. Maar dat heeft met stress te maken ook, als je undertrained bent. Ja, ja. want training is namelijk stress. Maar ik ben niet hersteld van de laatste stressaanval. Uh, nee, uh, nee, dat is niet de recovery van die stress. Het is eigenlijk het bijtanken is niet goed gebeurd. Dus je hebt niet voldoende uh, en nou, dat kan slaap zijn. Als je maar een paar uur per nacht slaapt... dan zie je onmiddellijk dat je recovery. Want slaap is de belangrijkste herstelmiddel van sporters ook. Daarom is het heel belangrijk voor sporters dat ze goed slapen. Ja. Dat is je reparatie, je regeneratie, je relaxatie. Dat doe je in acht uur. Probeer je alles weer te restaureren... wat in die, in die andere zestien uur kapot is gegaan. En ik ben dus niet helemaal goed genoeg hersteld? Precies. En, maar dat is niet ernstig? Dat is niet ernstig. Nee hoor, nou, nee, dan krijg je keur netjes een, uh, laat ik zeggen een zeven op je rapport. Dat gebeurt dus allemaal wel een keer. Dus er is helemaal niks aan de hand. Oké. Okay. Ja. Dus dat is helemaal niet eens. Dat komt er eigenlijk heel goed uit. Je hebt een lage De stressindex, hè, als, als getal dan, moet zijn tussen de 15 en de 180. En je zit op uh, 95. Nou, dat is keur netjes midden. denk je, nou, 180. Ik heb mensen van die bij me komen van 600 of 800. Mensen van 3000. En ik heb mensen kunnen, kunnen krijgen tot 5000. Maar Dan ben ik toch niks? Nou, ja, dan... Uh, ik heb stress gemeten bij de... Bijzondere bijstand heeft. Of is dat veel, juist veel? 5000? Dat is, 5. 5. 5. 5 is heel veel. Oh, dat is veel. Gigantisch gestegen. Dat dat goed was. Oh. Nee, nee, nee, nee. Stressindex, hoe hoger, hoe slechter. Nou, 95 is uh, gewoon gemiddeld. 95 is gewoon een hartstikke netjes, joh. Ja. Als je tot 5000 kunt gaan, dan geeft het ongeveer de verhouding weer. Wat, dus heb, dus je zelf, lager... wat heb je zelf meestal? Uh, zelf zit ik ergens tussen de 30 en de 80 ongeveer. Zo. Dat is veel beter. Ja, maar ik weet ook wat ik eraan moet doen. <laughs> en dan hou ik me ook aan. Wat moet ik eraan doen? Um, hier hoef je niks aan te doen. Hier oh. hoef je niks aan te doen. Het ziet er prima uit. If it ain't broken, don't try to fix it. Dus als het, als het niet kapot is, moet je ook niet proberen te repareren. Dus hier hoef je niks aan te doen. Gewoon zo doorleven. Gewoon zo doorleven. Maar we hebben nog wat getest. Oh. oh jee. En wat we nog meer getest hebben, is... Je hersen natuurlijk, dat plakkerje op die hersen was niet voor niks. Om te kijken hoe het nou zit met die hersenbatterij. Met mijn denkvermogen. je denkvermogen. Nou, zegt hij... In het Engels, reduced level of activity. Hij zegt, je bent niet zo scherp als je was. Want normaal produceer je hersenen tussen de 0 en de 46 millivolt. Dat is een gewoon normale batterij. En je zit op uh, min 13. Dus uh, je hebt blijkbaar veel aan je hoofd. Of je hebt meer aan je, je, hebt meer aan je hoofd dan dat je hersenen eigenlijk aan kunnen. Dus je uh, produceert te weinig stroom. Dat betekent dat je batterij een beetje leeg is. Denk aan, een, aan een, vroeger als je een cassette-recordertje... en als die batterijtjes een beetje leeg begonnen te raken... dan merk je altijd dat de muziek een beetje verandert. Dat bandje, dat tape. Ja, ja, dat ging wat langzamer. Dat is het. Dus ja. daarom ben ik, niet, dan ben ik minder scherp bijvoorbeeld als ik interview. Ja, nou, daar heb, ik, heb je vandaag geen last van. Uh, nee, nee, maar dat, dat zou. Ik, dus, en wat moet ik daar dan aan doen? Daar hebben we een heel mooi middeltje voor. We hebben uiteraard alles geprobeerd in de afgelopen twaalf jaar. Alles wat werkte. Om te kijken hoe krijgen we het nou omhoog. Hebben we hebben gekeken in de literatuur, we hebben onderzoek gedaan. En het enige wat hier echt heel goed voor werkte, is eigenlijk een, een kruid: een kruid, een voedingssupplement. Oké. Okay. Ja. En dan ga je helderder denken. En dat neem je 6 tot 8 weken, en dan zul je zien dat na 6 tot 8 weken a, ah, je bent scherper, je bent minder vergeetachtig, uh, uh, uh, reageert uh, sneller, kunt sneller beslissingen nemen en Dat kun je allemaal merken. Je zou het kunnen meten, maar dat is een beetje omslachtig. Maar dan zul je zien dat je dat die hersenpotentiaal, die batterij, dat die weer uh, vol raakt. En min 13, hoeveel is dat? Hoe erg is dat? Nou, het kan tot min 80. Het kan tot min 80. D dus dus uh, nou op een, als een rapportcijfer zou je hier een 4 voor krijgen. oh dat is niet best, hè? Nee, is niet best. dat is niet best. Mijn hersenactiviteit, ja. jeetje. Ja. Het is niet te veel aan het hoofd, maar kun je dat zoiets iets bij voorstellen? Nou. Ja. Niet meer dan anders, maar als het niet meer dan anders is... misschien altijd te veel, dat kan natuurlijk ook. <laughs> ja. Je hebt natuurlijk een cerebraal beroep. Een, een beroep waarin je redelijk wat moet nadenken. Bijvoorbeeld het gesprek ook, dan moet je toch... ja. Dan zou het handiger zijn als je niet in de min staat. Hè? Ja. <laughs> en eigenlijk was dat het enige jongen wat er aan de hand is. En dat ziet er eigenlijk nou ja, als vind je het totaal wel van van Dus je hebt een goed rapport. één onvoldoendetje en dat zijn die hersenen. Nou, ja. nou, dat vind kopen. ik wel jammer. Ja. <laughs> dat is wel een van de dingen die ik het minst graag zou hebben. <laughs> ja. Ja. Dus ik moet een kruid gaan kouwen. Een kruid gaan kopen, ja. Oké. Okay. Gewoon ja. bij de vitamineboeren, bij de supplementen. -shop. Gaan we het zo eens even over hebben. Ja, heel goed. Maar Misschien zou ik dan wel erg briljant zijn als het gewoon boven de nul zou zitten. Uh, niet briljant, maar niet gewoon beter dan dat het op dit moment is. Dat, dat, dat zul je ook kan merken. Nou, leuk om te horen dit, zeg. We gaan, we, gaan, we gaan maar eens even naar de bellers, zou ik zeggen. Zijn die er? Ja, hè? Uh, Jos hebben we aan de telefoon. Uh, ik noem nog even het telefoonnummer, Jos. Wacht even. 0800-1121, Voor de mailers Casaluna en NCRV.nl. Ik lees dat toch goed voor, hè? Kazaluna.ncv.nl uh, <laughs> <laughs> En twitteraars hashtag Kazaluna. Uh, als u verhalen met ons wilt delen over stress... of als u vragen wilt stellen aan Henk Kraaienhoff... u kunt natuurlijk niet vragen wat uw stressfactor is... want die kunnen we niet meten, maar nou ja, andere vragen kunt u wel stellen. Jos is nu aan de telefoon. Goedenacht. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik, uh, ik heb nooit last van stress. <clears throat> ik uh, als... denk dat ik een hele aardige conditie heb... Mm -hmm. Ik ben 60 jaar, ik weeg om en bij 80 kilo, ik gebruik geen alcohol, maar ik heb één groot nadeel, ik rook. Ja, en, en, en dat is niet ga... tegen de stress dus? Wat zeg je? Dat is niet tegen de stress? Nee, dat denk ik niet. Nee, nee, dat denk ik niet. Ik drink, ik drink vrij veel koffie en ik rook. Dat is het enige wat ik doe wat uiteindelijk niet zo heel goed is. Maar nu ga ik, komende woensdag, ga ik naar Argentinië. Ja. Dat betekent dat ik 2,5 uur van tevoren op Schiphol moet zijn... en 14 uur moet vliegen en anderhalf uur in Buenos Aires... voordat ik het vliegveld af ben, douane door en de bagage. Dat houdt dus in dat ik 18 uur niet kan roken. En dat bezorgt mij stress. Daar kijk ik als een berg tegenover. Het vliegen op zich niet? Nee, ik heb helemaal niet meer. Ik ga slapen, ik ga lezen, ik, daar kom ik wel door. Maar het feit dat ik dadelijk in de toestel stap en dan weet ik... Tot uh, ik stap daar in uh, dinsdagochtend, woensdagochtend om uh, 10 uur Nederlandse tijd. En ik ben Nederlandse tijd uh, donderdagochtend uh, 12 uur daar. Ja. Dat is 14 uur. En dan ben ik er nog niet, want dan heb ik er dus al 16 uur zonder roken op zitten. En dan moet ik nog anderhalf, twee uur voordat de, ik voor de kan gaan roken. Ja. En normaal heb ik nooit een probleem. Want net nu in de bakkerij, dan ik, ik heb al, al bijna vier uur niet gerookt. Ik heb geen tijd gehad. Geen probleem. In de auto, een ritje nog zo ver, ik rook nooit in de auto. Dat doen we niet. Geen ja. probleem. Maar dit staat me dadelijk te wachten. <kijen> en ik heb er ontzettend veel zin in. Want we gaan naar onze dochter en die heb ik een half jaar niet gezien. Dus dat, dat is alleen maar feest. Ja. Maar het feit, niet mag roken, pot, Ja me. Dat levert me stress op. Ja, kan al maar, meer dan een week. Kan ik me goed voorstellen. Ja? Uh, bekend probleem, natuurlijk, van mensen die roken. en uh, die aan uh, roken verslaafd zijn in een vliegtuigen. en, en periodes waarin ze niet kunnen roken. Uh -huh. zijn een aantal, uh, aantal zaken. En, uh, en ik heb samengewerkt met een, een, een psychiater. en die zei. roken is angst. Mensen roken uit angst. En ook, roken is een geweldige angstdemper, eigenlijk. Oké. Okay. Dus dat is nummer één. Nou, maar, als is je dan... dat, uh, maar je hebt toch ook een lichamelijke verslaving? Jazeker. Dat is, dat is dan eventjes, uh, het, het inderdaad het nadeel van roken. Je kunt ook. Uh, Dingen doen die angst verminderen zonder dat je, dat je, dat je eraan verslaafd raakt. Okay. Dus dat is een, een, een lastige. Ja, als je geen stress hebt, dan waar komt die angst dan vandaan? De angst dat ik niet kan roken. Ja, in dit geval wel. Het wordt eigenlijk ja. een soort visieuze cirkel. Hè? Ja, ja. Dus. Uh... zou oh. nog meer roken. Maar ik denk dus ja. hè, dat er veel mensen zijn die zeggen: ik ben helemaal niet bang. Ik rook gewoon omdat ik het lekker vind of omdat ik die beweging zo uh, graag maak of weet ik veel wat. Ja, maar maar als... ik ben helemaal niet bang. Nee, ik ken dat waarschijnlijk niet. Nou, ten eerste is het een kwestie van... het eerste wat je moet doen altijd met stress is domweg herkennen. Uh -huh. Herkennen? Dat is het eerste. Mensen weten het ook vaak niet. Mensen komen naar me toe en zeggen... Henk, ik weet niet... stress komt niet voor in mijn woordenboek. Ik ben zo gegrond, ik ben zo gebalanceerd. Kijk ik op mijn machientje... en dan liggen ze er met een hartslag van 100. Uh -huh. En dan slaat het machientje rood uit. Dan zeg ik, ja, uh, ja, nou ja... Dus mensen hebben een heel slecht beeld... van hoe gestrest of hoe vermoeid ze eigenlijk zijn. Mensen weten niet zo, ja, maar... En er is ook positieve stress. Ja, maar daarom ben jij niet hier. Dus jij zegt, roken is altijd angst? Roken is eigenlijk altijd angst. Het is geboren om angst te bezweren. Of je bent gaan roken omdat je vriendjes het deden. Dat kan natuurlijk ook altijd. Maar ja, feit... ik ben 60. Ik ben dus ik, ik ben gaan roken in de tijd dat, dat het nog mocht. En niemand dacht bijna dat het slecht was. Dat was in de jaren 60. Ja. ja, precies. Toen we, nou... Toen wisten ze wel, maar ze, ze hingen nog niet aan de grote klok. Er werd nog te veel geld verdiend. Ze wisten dat het alles goed dat het slecht was, natuurlijk. Tenminste, de fabrikanten en de artsen. Maar eh, één ding. Misschien is dat ook een goede reden om, om te stoppen met roken. Daar heb ik ook aan gedacht. heb ik ook aan gedacht. Misschien is dat een opstapje. Als je ja? dit kunt, dan kun je die, die, die, die 100 uur die daarna aankomen, ook zonder roken. Ja, precies. Want stel je voor dat je nu met de auto, ik noem maar wat, uh, besluit om helemaal naar Moskou toe te rijden. Dan ben je ook 16 uur... Uh, uh -huh. Ja, maar dan kun je af en toe even op de parkeerplaats stoppen. Dan kun je stoppen, ja. in het vliegtuig is dat wat moeilijker natuurlijk, hè, om even uit te stoppen. Het feit... Als, kijk, als, uh, vorig jaar reden we naar, uh, naar Frankrijk. En er was een ritje van om en nabij 9 uur. Toen ja. hebben we... één keer moesten we tanken. Toen heb ik niet gerookt. Ja. Want het was heel druk op die parkeerplaats en daar vond het allemaal niks. Ja. Uh, ik zeg tegen mijn vrouw, we rijden door. En toen hadden we dus 9 uur zonder. Maar toen was er wel steeds de mogelijkheid om te stoppen. En die heb ik nu niet. Ja. Je moet wel om de twee uur stoppen, hè, Jules? Ja. Nee. Twee ja, uur rijden, maar... een kwartiertje rust. Nou ja, goed. Daar hebben we te... Daartegen hebben we gezondigd. Maar ja, okay. ik ben gewend om door te werken. Ik ben uh, gisteravond om half vijf was ik in de bakkerij. En ik ben straks om tien uur klaar. En dat doe ik met twee vingers in de neus. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Oké. Okay. Dus de, de, de, de 18, 19, 20 uur werken, met kerst een kleine 30 uur achter elkaar werken, heb ik geen enkel probleem mee. Die conditie is peren goed. Ja. Mag ik even een Mag, vraag stellen ja. tussendoor, Jos? Jij zegt, ik heb al een week last van stress nu voordat we niet kunnen roken. Vanwege Het verbaast dat nu... me dat ik daar zoveel mee bezig ben. Maar wat houdt die stress in dan? Nou, die is direct stress. Maar ik ben er veel te veel mee bezig. Ik zou 100% feeststemming moeten hebben. Het is vakantie, ik heb 3,5 weken vakantie. We gaan naar onze dochter in Argentinië, die heb ik een half jaar niet gezien. Uh, het lijkt me heel erg leuk om in, in Zuid-Amerika een keertje rond te kijken. Ja, het is, het is alleen maar halleluja. En toch zit ik er tegenaan te hikken dat ik al die tijd niet kan roken. Het ja. vergalt eigenlijk het plezier wat ik zou moeten hebben. Nou, het is ook een beetje zonde. Want het stresssysteem, als je, als je gestrest bent... Het stresssysteem is eigenlijk aangelegd destijds in de evolutie... om mm -hmm. ons te redden uit een levensbedreigende situatie. Ja. Nou, nou, wat het ook is... Je zou nog kunnen zeggen een vlucht naar Argentinië... Maar het niet kunnen roken, is zeker een levensbedrijende situatie. Dus je eigenlijk, zit jezelf, ja, eigenlijk zit jezelf gewoon op te blazen op dit moment. Hetzelfde als boos worden als mensen te lang wachten bij een stoplicht. Of, uh... Oh, daar heb ik al lang niet meer. Oké, okay, <laughs> nou goed zo. Maar je hebt iets anders gevonden om, om, om, om gestrest te raken... terwijl er eigenlijk helemaal geen reden toe is. Of je leg je erbij neer en gaat nu gewoon met uh, plezier op vakantie... en zegt, hey, weet je wat, Jos, word nou eens een keer uh, <laughs> een grote kerel op je 60 zestigste... Dankjewend. Ja, maar dat een keer een vent. <laughs> nee, maar weet je wat? Waarom zou je nou die 14 dagen die je te gaan hebt... zelf nog een keer vergallen door zoiets... Uh, ja, ik zal niet zeggen onbenulligs... want het is natuurlijk wel wat als je verslaafd bent aan, aan uh, nicotine. Uh -huh. Maar weet je wat? Ik zou zeggen, ga morgen naar de winkel toe. Koop En dan ben ik serieus. En ja. ga gewoon stoppen met roken. Dan heb je twee dingen goed gedaan. A, hoef je niet meer uh, druk te maken over, uh, over 14 dagen. Uh -huh. En tweede heb je je ja, scheelt het je in de portemonnee waarschijnlijk... ik weet niet hoeveel je rookt... maar ten derde ben je ook van het roken af... en dat is gewoon uh, ja, dat een goede investering op lange termijn. Dus als je ooit een moment is aangebroken... waarbij je, waar je min of meer gedwongen wordt om te stoppen met roken... En, en dat eigenlijk goed uitpakt... is het dit moment wel, Jos? Ja. En ja. welke symptomen krijg jij als je 16 uur niet rookt? Nou, ik denk dat ik er op zich weinig last van heb... maar het feit dat ik dus gewoon dadelijk in het vliegtuig zit... en ik kan geen kant op... en daar heb ik op zich geen problemen mee... maar ik kan ook nergens... Nergens roken. Ik kan niet zeggen tegen die, die, die piloot van joh, stop even, we gaan buiten roken. Dat kan niet. Dus het idee dat het gewoon niet ja. kan. Maar als je er nergens last van hebt, zit het dan niet veel dieper? Zou, dat zou toch mooi zijn als die conclusie klopt. Ja, goed, ik, ik, ik denk dat het een opstap is naar, naar, naar helemaal stoppen. Nou, veel succes. Hey. Ja, ik Dat zou het goed hè? zijn. Een heel goed idee. Ja, het ja. is zo. een paar jaar terug, twee, ja, twee jaar terug zijn we naar New York gevlogen. En daar was ook alles bij elkaar een uurtje of negen. Dus met. Uh, in het Schiphol uh, door de douane en nergens meer kunnen roken, en dan daar naartoe vliegen. En New York du duurde het heel lang voordat we daar uh, naar buiten konden. Ja. Um, toen heb ik tegen mijn vrouw gezegd: hier zouden we iets mee moeten doen, want we gaan nu eigenlijk zonder problemen. En dat viel me toen heel erg mee. Zonder problemen hebben we negen uur niet gerookt. Ja, precies. Heel goed. Ik uh, ga even naar de volgende bellen, Jos. Dankjewel. Dankjewel voor goed, het bellen. He? Gedaan. Hoi. Of, of, of even naar wat mailers en twitteraars. Uh, Kim heeft gemaild, die zegt. in de uh, oorzaak van stress, in de breedste zin van het woord. Niet voor niets zijn geadopteren die, die niets over hun roots weten zeer kwetsbaar. Doorbreek dat taboe, dat zou een hoop lucht schelen. Wat is dat nou? Uh, oh, wacht, sorry, ik. Oh, het eerste deel kon ik niet zien. Uh, de grootste oorzaak van stress, zegt deze mevrouw... is sociale uitsluiting en onzekerheid. Ik denk straks voor een heel grote deel gelijkheid. Ik onderscheid zes uh, clusters van stress. De eerste is natuurlijk bedreiging of conflict. Dat is duidelijk hè. Als iemand met een mes achter je aan zit, op je ruzie met je buurman, moet je opletten, dan uh, ga je, krijg je rode vlekken en dan gaat je bloeddruk omhoog. En, en dus bedreiging of conflict. Ja. Het tweede is inderdaad onzekerheid over de toekomst. Onzekerheid en de is nooit over het verleden. En de uitsluiting. Sociale dus... isolatie. Daarom een van de belangrijkste dingen tegen stress is gewoon een goed sociaal netwerk, een vangnet waarmee je lief en date kunt delen. Geïsoleerde mensen of mensen die alleen zijn... kunnen je stress nergens meer delen. Die zitten gewoon uh, ja, in een eigen sopje gaat te koken, als het ware. Als je kunt delen met andere mensen, dat scheelt al de helft. Een ander is uh, heel belangrijk, denk ik, haast. is uh, gebrek aan controle. Slachtoffer zijn. Je kunt nergens iets aan doen. Uh, je, je, jij bent altijd het slachtoffer. Maar dat denken mensen alleen Dat maar, denken toch? mensen, natuurlijk. Want uh, stress begint voor een groot deel in de hersenen. Het is de perceptie van de, van de wereld om je heen. En de allerbelangrijkste, denk ik, haast, is discrepantie. Die, die herkent eigenlijk niemand als, uh, als uh, stressfactor. Die kan ik in de literatuur niet terugvinden. Discrepantie tussen waar je bent en waar je zou willen zijn. Wat je doet en wat je zou willen doen. Wat je voelt en wat je zou willen voelen. Wat je zegt en wat je zou willen zeggen. Ook die? Ja. Zeggen mensen vaak dingen die ze niet hadden willen zeggen? Of zouden willen zeggen? Nou, nee, niet... mensen, mensen houden er vaak in. Dat zijn de binnenvetters. Of ja. stille wateren bij diepe gronden. Mensen die gewoon uh, dingen inslikken woede of boosheid, in plaats van eruit gooien... slikken ze erin om de lieve vrede te bewaren... omdat ze bang zijn uh, vrienden te verliezen... omdat ze bang zijn liefde te verliezen. En ik vind dat een hele belangrijke een discrepantie. Hm. Ja, mooi. Even kijken. Uh, dan Blokker. Din Blokker heeft gemaild. Uh, oh, die is niet eens met wat je over Robert Gezing zei. Uh, Robert Gezing was uh, ja, betrokken bij een val van meer, met meer dan 100 wielrenners... die meer dan 70 kilometer per uur reden. Dus hij zegt, ja, ik kan er niks aan doen... Dan, dan, dan kun je alleen maar vallen. Dat, dat, dat heeft niks met stress te maken. Uh, hmm. En in 2011 werd hij ook gevallen, getroffen door zo'n val. Dus als je, als je buurman wielrenner een fout maakt, dan ben je kansloos. Dus geen stress. Ja, maar waarom zit je dan steeds naast dezelfde buurman die valt? Zegt hij iets over je inschatting van de wedstrijd? Zegt hij iets over je positie kiezen binnen het peloton? Waarom valt de een dan bijna altijd en de ander nooit? Want ze hebben allemaal diezelfde buurman. Er is altijd een valpartij, maar de een zit er altijd in de ander nooit. Dat is, dat is, dat is statistisch, dat is dan niet verklaarbaar. Ja. Dus, dat is, maar nu creatie. zaten er wel heel veel in, inderdaad. vielen heel, ja, heel veel. Nou, Je kunt je ook afvragen hè, wie er nu nog rijden van die velen. Natuurlijk de ene valer, uh, valpartij is de andere niet. En de ene die valt, uh, breekt gelijk zijn sleutel. En de andere die heeft een klein schaafwondje. Dat snap ik ook wel. Maar kijk, hoeveel dus er nog weer opstaan en gewoon weer doorrijden. Het, het is, laat ik zeggen, te goed om waar te zijn. Of in dit geval te slecht om waar te zijn. Een tweet is binnengekomen die vraagt: welk kruid is het dat je waardoor je, <lacht> je hersenen. Dat wilde ik natuurlijk ook weten. Ja, maar ik denk, vraag straks, maar ja, dat moet ik natuurlijk meteen nou, vragen. Nou, het het is is Iemand zegt: is dat Ginkgo Biloba? Uh, nee, nee. Ginkgo Biloba is een andere. Wat is dat ja, Dat zou, zou eventueel ook nog kunnen. Ginkgo Biloba is een Japanse tempelboom. En wat hij doet: verbetert de doorbloeding van de hersenen. Dus vooral als je hersenbloedvaten wat gaan verkalken op latere leeftijd. Dan is het goed om ginkgo biloba te nemen. Ja, voor uh, geheugenstoornissen, met name op latere leeftijd. Maar voor zo'n jonge man als ik eh, Nee, dat nee, nooit werken. Nee, het kruid heet de rhodiola rosea. R-H-O. Wacht even. R-H-O. D-I-O. Ja. L-A. Ja. En dan rosea. R-O-S-E-A. Kun je zelf opzoeken op internet, hè? Kan het niet gewoon vermoeidheid zijn dat je hersenen even wat minder werken? Ja. Maar dat is het ook, zeker. Maar, maar dan moet je toch gewoon slapen, in plaats van kruiden thee goed. drinken? Dat klopt helemaal. Dan moet je eigenlijk gewoon slapen. Dat klopt. dat klopt. En als je dan slaapt, dan zou het beter moeten zijn. Maar, maar zo'n kruid werkt ook? Nou, niet, al, niet, niet alleen ook. Alleen het, het, het, het, het probleem is dat de batterij zodanig leeg is... dat een, een, een nachtje goed slapen eigenlijk niet meer helpt. Bij mij? Dat gaat er heel klein beetje omhoog. Jij zei dat en... meevuld. Het wordt steeds erger. Ja, nee. Ja. <laughs> dat, is <jouw> perceptie. <laughs> dat is jouw perceptie. Is zodanig leeg, ja. zei je? Ja, zodanig leeg. Het is maar uh, min 13 millivolt, dus het is ook niet dramatisch, laat ik het zo zeggen. Heel veel mensen vandaag de dag, en dat, ik zie het verschil al met 12 jaar geleden, waarin dat niet zoveel tegenkwam. Het is gewoon die, die belasting van sociale media, Facebook. Je wordt gebombardeerd, een tsunami van informatie komt over ons heen. De boekhouding, al die enveloppen die binnenkomen, van weet ik van wat allemaal, wat je allemaal moet gaan ordenen, dat is erg. Ja, dat is erg. <lacht> Daar moeten we het eens over hebben. Dat is hersenwerk. Dat man. kan helemaal niet. Dat ja, is hersenwerk. Is eigenlijk, eigenlijk is het leven gewoon te, het is iets te veel, hè, het leven. Ja. ja, goed dat we het daar eens over hebben. Maar, maar, min, maar er zijn meer mensen die min 13 hebben. <laughs> ik word nou toch een beetje ongerust. Ah he. ja, daar nee, spreken we spreken straks nog even op Klaas. Geen punt, <laughs> toch, geen punt, Ik heb wel een schouderklopje nodig. Um, even kijken, er is nog... Oh, dat, iemand uh, heeft het nog even over die moleculen. Die hij uh, 40 jaar geleden speelde, die vraag al. Hij zegt, elke molecuul heeft een andere kleur. Ondanks mijn min 13 dacht ik dat trouwens ook al. Um, maar één molecuul reflecteert slechts zelden licht... Dus uh, het is niet zichtbaar. Oh, wacht even. Als je er eentje hebt, ja. dan zie je dus niet wat de kleur is. Dat is vast te zien bij heel veel moleculen. Oké, okay, vind ik heel mooi. Maar iedere molecuul heeft. Er zijn, ja, ze hebben allemaal een andere kleur. Goed. Klaartje is aan de telefoon. Dat ja, is goed, ja. Uh, dat is Arjan van der Meij. Was dat? Oh nee, Klaartje niet aan de telefoon. Sorry, die heeft, die heeft een vraag. Oké. Okay. Uh, wil weten of er verschillende soorten van stress zijn? Een topsporter heeft toch een andere uh, soort stress dan iemand die op kantoor werkt, zegt ze? Of is dat niet zo? Stress, um, uiteindelijk uitstress zich, het begint in de, in, de, in de hersenen. Dat zijn ook die zes dingen die je net noemde. Dus ja, ja, ja, stress kan zijn fysiek of mentaal. Als ik zo meteen uh, jou met een, met, een, met een naald in je arm prik, moet je opletten, dat is fysieke stress. Dat is niks mentaals aan, ook als je het niet ziet van tevoren. Je kunt er niet over nadenken, je voelt denk één keer die pijn. En dat is een stress hoor, een verwonding van het lichaam, dat is logisch fysiek. Een sporter is meestal fysieke stress, fysieke belasting. Hij moet zwaar gewichten optillen, moet... 300 kilometer fietsen in een rot is dus fysieke stress. De meeste mensen hebben dat namelijk niet. De meeste mensen hebben gewoon last van mentale stress. En mentale stress betekent dat er fysiek niet veel aan de hand is... maar het zit in hun gedachtenwereld. Ja. En de meeste stress is eigenlijk angst. En dat betekent onze visie op de toekomst, onzekerheid. Want we weten niet hoe die, hoe, die, hoe die toekomst eruit gaat zien. En die toekomst wordt natuurlijk steeds onzekerder op alle fronten. Is stress heel vaak gekoppeld aan de toekomst? Nooit ja. aan, niet meer dan aan het heden? Ja, ja. Het hele, over het... het hele weet je wat je hebt. Ik weet dat ik hier zit in de studio. Ik weet dat, ik, dat jij. Hier is geen bedreiging. Hier is geen on, on, on, on, onzekerheid. Het is alleen over de toekomst. Van, nou, wat zullen de mensen wel niet zeggen 13, en als ik vanavond thuis kom? Wat zal mevrouw wel niet zeggen over deze uitzending als ze heeft geluisterd? Dat is weer uh, gericht op de toekomst. Een mens leidt het meest aan het lijden dat hij heeft. Kijk dat, eens aan. Dat nooit komen zal. Precies. Precies. Heel goed gezien. Ja. ja. Dat, dat is een waarheid als een koe. Dat klopt. <laughs> ja. Dat klopt. Nou, je stress kan komen van werk. Of privé. Stress kan zijn een reële stress, hoor. Dus iemand die met een mes achter je aanzit, of een vechtpartij... waarbij je echt fysieke schade op kunt lopen... of waar je zelfs het leven kunt laten. Of gewoon die blauwe envelop die af en toe bij je in de deur komt. Of iemand die uh, te lang wacht voor het uh, stoplicht, die staat voor je... en de springt op groen en hij rijdt niet, is dus het te, te rommelen. En dan springt hij op rood en hij rijdt nog even door en jij staat daar. Nou, dat is natuurlijk ergernis, maar niet echt uh, de moeite waard... om je hart voorop te blazen of hoge bloeddruk van te krijgen... Hmm. Dus een hele hoop stress is domweg in onze perceptie. Dus het komt dat er ah, verschillende soorten van stress zijn. En hebben die ook allemaal een andere aanpak nodig? Waarschijnlijk wel dan, hè? Ja, dat klopt. dat klopt. We hebben Evert aan de telefoon. Ja, goeienacht. Dag, dag Evert. Dag. Uh, nou, ik heb uh, zelf heel veel ervaring met stress. En ik uh, kan het uh, intussen uh, goed hanteren. Dus waar ik uh, nu mee zit, is eigenlijk uh, misschien een luxe probleempje... Ik heb namelijk twee hele stressvolle jaren achter de rug uh, met een verhuizing. Een uh, tien jaar lange hele problematische relatie heb ik beëindigd. Dus dat heeft wel enige tijd gekost om dat te verwerken. En uh, in mijn werk gewoon uh, ja, een gig gigaclus uh, geklaard. En nu ben ik uh, voor het komende jaar alweer een nieuw project aan het opstarten. Maar nu kan ik mijn werk zo moeilijk loslaten. Nu heb ik uh, een bepaalde hoeveelheid geld, niet zoveel... En ik kan dus, eigenlijk ben ik toen aan vakantie, ik moet dus eigenlijk even helemaal uit en de boel de boel laten, mijn werk, mijn werk laten. Terwijl ik het heel moeilijk kan loslaten. Of ik kan mijn geld investeren in mijn nieuwe projecten. Mm -hmm. En dat levert op zich al weer stress op, want ik heb de, de hele tijd het idee van, ik moet werken, ik moet werken. Terwijl ik eigenlijk gewoon even helemaal eruit moet. En wil ook. Ja, heel duidelijk verhaal, Evert. Ten eerste over die stresssoorten. Het is vaak niet één dingetje wat je dwars zit. Het is vaak een optelsom van dingen die ongelukkig ongelukkigerwijs bij elkaar komen. Nou zijn er zijn hele slimme mensen die in de 70 jaren onderzoek hebben gedaan. En die hebben gekeken, wat is nou de... een schaal van stressoren. Nou Het hoogste wat je kunt halen zonder punten is overlijden van een partner. Wat er vlak onder zit... Kind, is, het... is dat niet erger? Sorry? Een overlijden van een kind? Uh, ja, zit daar, zit daar, ja, of een gezinslid in ieder geval ja. zit, zit daar vlak achter. Echtscheiding, 90 punten. Uh, verhuizen. 60, 70 punten. Ja, nou, ja. En helemaal onderaan de schaal komen natuurlijk uh, kerst en een bekeuringetje krijgen en dat soort ja. dingen zitten er allemaal in. Nou, als je nou weet dat je zo, zoveel punten hebt gescoord al in, in, in korte tijd, dan ja. weet je dat je een gedeelte van je resources al opgebruikt hebt. Mm -hmm. Nou, het enige wat je eigenlijk uh, kunt doen is of die resources weer aanvullen door. Uh, uh, voldoende wat we in de sporten ook noemen, herstelmaatregelen nemen. Dat, heb je nog een hobby? Uh, ja, mijn hobby is mijn werk. Nee, oh nee, dat kan niet. Nee, dat klopt helemaal niet. Want een hobby, een hobby, nee, een hobby kost namelijk geld. Als ik modeltreintjes uh, ga verzamelen of suikerzakjes, kost mij dat oh, geld. We moeten even een, een spookrijder uh, is er gesignaleerd. Daar moeten we even ruimte voor maken. Toch een spookrijder, als ik het goed begreep heb. Richting Duitse grens, dan komt u tussen Zuidbroek en Heiligerlee... een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A7 van Westerbroek richting Duitse grens... dan komt u tussen Zuidbroek en Heiligerlee een spookrijder tegemoet. Tot zover stressverhogend dit waarschijnlijk voor al die mensen die daar nu rijden. Ja, absoluut. <laughs> <laughs> ik dacht dat Ja. En nog een serieuze stressor ook. Uh, ja. Nee, uh, kijk, een hobby kost geld. Een hobby kost geld en een werk levert geld op. Dus ik heb altijd, ik moet even een heel dringend gesprek hebben met mensen die zeggen: ja, mijn, mijn werk is mijn hobby. Dat is tenenmalen on onmogelijk. Dat kan niet. Dat kan niet. Een hobby moet, moet, moet geld kosten. Tenzij je natuurlijk, denk van god, ik neem mijn geld mee naar het werk, dat is ook heel mooi. Dat zal je werkgever in ieder geval heel plezierig vinden. Maar, maar, maar... er zijn toch hobby's die wandelen? Een leuke hobby, je hoeft geen geld te kosten als je bij je huis begint. Goed, dan moet je wandelschoenen kopen en dergelijke. Maar in, in principe heb je een hobby niet om geld mee te verdienen. Laat ik het dan zomaar uitdrukken. Uh, nee, maar het is in mijn werk ook heel lastig. Hè. Meestal is het meer investeren en dan maar kijken of er het, het geld voor uh, terugkomt. Ja. Dus uh, ik doe mijn werk gewoon met alle liefde van de wereld. Ja. Ik bedoel, Ook als het niks oplevert. Dus daar, dat is. het niet. Maar als ik aan een hobby zit te denken dan ik heb nu, nu ik verhuis ben heb ik een tuin. Mm -hmm. En uh, dat is natuurlijk, dat zou een hobby kunnen zijn. Nou, heel verstandig, een van de beste dingen om te, om, om, om te herstellen, van de, de, gewoon het dagelijkse werk. Is gewoon even thuiskomen, even in de tuin gaan zitten, even wieden, even iets gaan planten, ja, dan even dan de, moet, de tuin. En de... moet nog even ingericht worden en zo. Dus, uh... Nou ja, hartstikke mooi. <laughs> Geweldig. <laughs> dus, dit, is, dit is inderdaad, dit is inderdaad de kans. Dus inderdaad okay. de kans. De, de, de tuin, een hobby waarom? Niet vanwege die tuin op zich, maar om donderdag even te kunnen afschakelen... even het werk te kunnen loslaten. En als jij met je handen in de, in de grond zit te wroeten, op dat moment ben je even niet meer bezig met je werk. Want je weet het, net als in de topsport... als je hard traint, moet je ook goed herstellen. Ja. En in de sport zeggen we... amateurs denken in termen van trainen, trainen, trainen. Hetzelfde geldt een beetje voor het beroepsleven. En echte profs denken in termen van herstellen. Van hoe kan ik zo goed mogelijk... Mijn avond gebruiken? Hoe kan ik goed mijn weekend gebruiken? Hoe kan ik mijn koffiepauze gebruiken? Hoe kan ik mijn vakantie gebruiken? Ja, ja. ja? En dat is heel belangrijk om, om dat in ieder geval goed in te vullen. Als je geen koffiepauze neemt en s'avonds om 11 uur de laptop nog een keer openslaat... en ook het weekend gewoon doorwerkt en niet op vakantie gaat... dan ga je daar onherroepelijk een prijs voor betalen. Ja. En dan hoef je niet op vakantie te gaan. Dat kun je nog best uitstellen... Maar ga dan niet in ieder geval uh, zondagmiddag om, uh, om vier uur nog eens een keer achter de pc zitten of, uh, aan de we of naar kantoor gaan. Dat is, dat is het. En veel mensen die thuis werken, hè, dat het zogenaamde ja. werken, kunnen dat al niet meer onderscheiden. Want thuis is werk en werk is thuis geworden. En dat, daar kan voor een hoop mensen kan daar een probleem in zitten. Ja, het is ja, dus inderdaad lastig, om dat, uh, want ik werk helemaal voor mezelf om dat uh, in te delen. In de ja. van wat werktijd is en wat privé tijd is, zeg maar. Het is dus lastig om dat te, te, te scheiden, ja. Ja, je moet denken aan het plaatje van de bron van Münchhaus... de bekende leugenaar, waar die zich inderdaad aan zijn, uh, aan zijn pruik... met zijn paard onder zich geklemd uit het moeras trekt. Want er is namelijk maar één die zich eruit kan trekken. Dat ben je, ben je domweg zelf. Ja. Ja, als je een relatie hebt verbroken, is dat niemand die zegt van... joh, wordt het nou niet eens tijd? Gaan we nou even samen in de tuin zitten of even een rondje wandelen... of even naar een film kijken? Ja. Nu moet je het inderdaad zelf doen. Ja. Ja, dus het kost even die kracht. Maar beperk gewoon je werktijd, zet gewoon uren waarop je werkt... en onderscheid het duidelijk van tijd die... 100% voor jou is waar je niet besteedt aan werk... waarin je hobby's doet, waarin je dingen doet... waar je weer energie van krijgt en waar je ja. geen stress van krijgt. Ja. En dat mag een hobby zijn, maar het mag ook een uh, lezen zijn... of iets anders te doen. Mm -hmm. gaat het zelf behoud. En dan komt de kwaliteit van het werk 100% ten goede. Dat is ook weer zo. Ja? Dankjewel. Ja, u ook hartelijk bedankt. Oké, okay. gedaan. S succes ermee, sterk. Dank, dank u, uiteindelijk. Uh, Henk, er zijn uh, twee mensen die hebben getwitterd over um, PTSS. Kan u gast ook iets doen tegen PTSS? PTSS, dus posttraumatische -syndroom. syndroom. En dan iemand anders zegt, uh, ik zit thuis met depressie en PTSS. Hoe komt het dat ik elke avond heel erg stress raak... terwijl er dan niets aan de hand is? Ja, PTSS is, uh, is inderdaad een, een, een zware probleem. Het komt natuurlijk meestal, mensen, meestal bij mensen voor... die iets heel ernstigs, acuuts hebben meegemaakt. Eén keer een ongeluk of een, een, een trauma of uh, mensen in militaire dienst... die terugkomen uit Afghanistan iets uh, vreselijks hebben meegemaakt. Die hebben daarna heel lang last. Die hebben daarna heel lang last. Want het stresssysteem wordt even aangeschakeld. En op dat moment was dat misschien wel functioneel... maar kunnen de uitknop niet meer vinden. Die uitknop is verdwijnen. Dan heb je een probleem dan ben je. 24 uur per dag ben je gestrest. En dat kost natuurlijk heel veel energie. En op een duur denk je, nou, het is nu al zo lang geleden. Je weet niet meer waar dat vandaan komt. Maar dat is, eigenlijk, uh, om je, ja, dat is eigenlijk een soort een systeem wat niet helemaal perfect is. En deze meneer zegt dus: Ik ben elke avond heel gestrest terwijl er niks aan de hand is. Ja, dat is het namelijk het probleem. Op het moment dat het inderdaad in Afghanistan, ik noem maar wat, een, een, een, een, een raket afgaat, moet je natuurlijk op de grond gaan liggen. Zeker als het hier op jou gericht is. <laughs> maar als jij ergens uh, gaat wandelen in, in, in, in, in, in, in, in, in een park in Groningen en er knalt een uitlaat dan is dat geen reden meer om op de grond te gaan liggen. Nou, het is dus niet functioneel meer geworden. Het is een stressreactie die er is... terwijl er eigenlijk geen relatie is met de oorspronkelijke gebeurtenis. En is daar letterlijk of figuurlijk een kruid tegen gewassen? Ja, was het maar zo gemakkelijk. Een kruid is er in ieder geval niet. Wat heel belangrijk is, dat mensen weer... Uh, een, een, misschien wel een, een misbruikt sleutelwoord vandaag de dag... vertrouwen krijgen. Trust, vertrouwen. Vertrouwen in zichzelf vertrouwen ook in de omgeving in de toekomst. Mensen vertrouwen de omgeving ook niet meer. Maar hoe krijg je dan weer vertrouwen terug? Ja, dat is hormonaal geregeld. Uh, men is experimenteel bezig met een hormoon. Dat heet oxytocine. Dat is het hormoon van het vertrouwen. Als mensen oxytocine-snuifje krijgen... of een spuitje met oxytocine... blijkt dat ze het vertrouwen in anderen... het vertrouwen in de toekomst... Uh, in één keer een stuk beter is. En wat er is bij PTS is, is... dat men weet wel dat er een auto uitlaat knalt... of iemand met een deur slaat... maar... Dat vertrouwen is er namelijk eventjes uh, is er niet dat, dat het maar een deur is. En dat, die associatie is dan die heel sterk? Precies, precies. die associatie is zo sterk, die moet je eigenlijk weer ontdraafelen. Dus maar, allerlei... maar dan moet je dus toch weer een middeltje nemen? Of kun je dat ook zelf gewoon... Nou ja, weet je wat, je maakt het in principe zelf. Dus uh, Alleen, het zou kunnen zijn dat het in PTSS-patiënten uh, uh, dat het, dat het sterk verminderd is. Maar wat zou je mensen aanraden die, dat, die daar last van hebben? Ehm... Uh... Of is dat te lastig in het algemeen? Nou ja, het is, het is een, van de, een van de grote problemen die we hebben... die eigenlijk heel moeilijk behandelbaar is. Er zijn allerlei uh, therapieën liggen op de plank. Bij de een werkt dit goed. Uh, bijvoorbeeld EMDR. Uh, uh, is dat uh, met de Eye Movement uh, Desensitation. Uh, is eigenlijk dat je met de beweging van de ogen... maak je die koppeling uh, los. Dus je, je, uh, uh, hoe moet je dat uitleggen? Uh, die mevrouw die het ontdekt heeft, die was gestrest. Yeah. En moest hele, kon het probleem niet meer loslaten. En dan loopt ze langs een rij bomen... en dan staat de zon een beetje laag. En dan krijgen die schitter oh, ja, ja, ja, ja. in je ogen zo. Ja. En hoe dan ook, het was heel lastig voor, voor, voor haar in de ogen en knipperen. Ja, als je auto rijdt. Dat heel veel. Ja, precies, precies. En het grappige was, dat probleem kon, kon ze niet meer terugvinden. Ze eerst, wat ze eerst niet kon loslaten, kon ze toen niet meer terugvinden. En dat heeft ze uitgewerkt. En dat, heeft, dat heeft ze helemaal uitgewerkt. En dat is uh, EMDR, hij had... Dus da, daar moeten mensen naar gaan zoeken. Ja? Dat is in ieder geval een van de, van de, van de therapieën... waarvan we weten dat hij werkzaam is. Ja. Ja. Uh, een, een tweet is ook... Uh, de gast gaat wel heel erg... Dus de gast uh, gaat wel heel erg uit van het feit... dat je alles onder controle kunt krijgen. Toeval, aanleg, pech speelt toch ook een rol? Uh, ja, klopt. Pech uh, speelt een rol, maar we misbruiken pech of toeval altijd. Stel je voor, ik ben een... Uh, ik, ik ben een uh, uh, een voetballer. En ik, er is een penalty. En ik, schiet hem, ik wil hem in dat doel schieten. En ik schiet hem erin. zeggen mensen, goh, wat een mazzelaar. Dat was geen mazzel, ik had het zo bedoeld. Dus als mijn intentie zo is, en ik vervul die intentie... dan is het geen mazzel meer. Nee. Maar is het pech als hij tegen de paal gaat? Nee, dus is geen pech. Dan heb je of te weinig getraind of dan, uh, dat had je moeten... Dat, dat is geen pech. Dat is maar gaat nog, op je hebt op er de... controle over. Dus kan heb je... dat misschien nog wel een rol spelen, pech of toeval? Uh, de, of ik geloof je er dat... helemaal niet in? Ja, waarom zeggen mensen toeval bestaat niet? Nee, natuurlijk is het wel zo. Er zijn ook mensen die pech hebben. Maar dat zijn hele scherp gedefinieerde gevallen. Als wij hier in de studio zitten en er stort hier een vliegtuig op... dan hebben wij er niets aan domme kunnen doen. Domme pech. Dan is dat domme pech, klaar, klaar. Maar dat is ook wel heel duidelijk. En de rest, kijk, mijn, uh, mijn, mijn uh, voorstel is om datgene waar je wel controle over kunt krijgen... om, om te kijken waar je wel controle over kunt krijgen en dat te doen... En heel veel van de stress die je hebt, daar kun je wel wat aan doen. Kun je wel controleren. Alleen, het is natuurlijk ook makkelijk om, te, om in die slachtofferal te grijpen. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik heb ook altijd pech. Dat betekent, ontslaat je van de verplichting of van de verantwoording... om er iets aan te doen. Ja. ja. Ik krijg, we hebben ook een mailtje binnengekregen van Ellie Thewen. Die, uh, uh, die schrijft eigenlijk over dat telefoontje van Jos. De roker die zo met zijn roken en vlucht bezig is... is volgens mij erg bang dat hij de rookmomenten zelf niet in de hand heeft lijkt erg op de angst voor het verlies van controle. Vooral ook omdat hij soms negen uur of langer zonder rook kan... maar dat dan zelf bepaalt. Nou ja, daar hebben we het eigenlijk... Hele goede observatie. Gehad, dat, ja, ja, dat hele goede observatie, op. ja, zeker. Uh, geachte heer, ik heb fibromyalgie. Ja. Oké? Okay. Ja. Hetgeen een slaapstoornis meebrengt... ik slik medicijnen tegen borstkanker... operatie december 2011... die slaapproblemen uh, met zich meebrengen. Slapen doe ik ongeveer 2,5 uur tot vijf uur per nacht. En vijf uur is dan een goede nacht voor mij. Mm -hmm. Dit levert mij spierspanning op en vermoeidheid. Is, is dat ook de stress waar u het over heeft? Zouden die voedingssupplementen die u noemde daar ook goed voor zijn? Carla Zegers. Uh, nee, helaas niet. Uh, fibromyalgie is duidelijk uh, wat noemen, uh, een psychosomatische psychosomatische uh, Dus waar de, het geest invloed heeft op het lichaam... en is duidelijk ook altijd gerelateerd aan, aan uh, stress... Je kunt je voorstellen als je continu met gespannen spieren rondloopt... met uh, verkrampte nek en schouders... dat die spieren die aanspannen, die sluiten de bloedtoevoer af... spieren gaan uh, uh, verzuren, dat is natuurlijk heel vermoeiend dus. Als je gestrest bent en continu eigenlijk verkrampt rondloopt... zowel geestelijk als lichamelijk, leidt dat natuurlijk tot vermoeidheid. Dus een aangespannen spier kost energie. Dus uh, zo te horen, ook nog gekoppeld met slaapproblemen... En is het moeilijk om te ontrafelen wat de oorzaak is en wat gevolgen is... Wat in ieder geval goed zou zijn om inderdaad uh, een keer goed naar de factor stress te kijken. Ja, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. De stress speelt in, uh, laat ik zeggen, 80-90% van de gevallen van fibromyalgie. speelt een hele grote rol. Ja, ja en, en borstkanker. Ja, dat is natuurlijk op zich al een geweldige stressor. Ja. ja, precies. Uh, aan de telefoon is nu Kees. Ja, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Ik heb uh, in totaal drie keer een burn-out gehad. En de laatste keer heb ik een jaar of zes, zeven gedaan om daar een beetje bovenop te komen. Maar ik merk dus gewoon nu dat uh, mijn elastiek uitgerekt is. Als er ook maar uh, uh, weer, weer wat stress uh, naar boven komt... Ja. dan betaal ik dat terug met drie, vier weken doodmoe zijn... uren slapen. Uh, uh, oh. ja. is dat een, klinkt dat bekend? Ja, dat klinkt eigenlijk heel bekend. Uh, de, heel veel uh, mensen die bij mij komen, of bij ons komen... Die hebben namelijk hetzelfde. De meeste mensen hebben last van burn-out of denken dat ze een burn-out hebben. Of hebben burn-out gehad. En gek genoeg, een burn-out komt zelden één keer voor. Komt namelijk vaak. Als je eenmaal gevoelig bent, dan blijf je gevoelig. Er zijn twee redenen voor. De eerste reden is dat het natuurlijk opgesloten ligt in je persoonlijkheid. Niet los kunnen laten, perfectionisme, controle, aardige mensen, geen nee kunnen zeggen. Dat zit een beetje in de persoonlijkheid. Die raak je niet kwijt. Dus de kans is, als je daar niks aan doet dat je dan weer in die trap er toch weer te veel hoor op je voor te nemen. Moet je onaardiger worden om beter tegen stress te kunnen? Ja. Echt? Ja, absoluut waar. Absoluut waar. Ja. Want wie gaat er eerst onderuit? Dat zijn de aardige mensen. Die maar dan kom ik, dat, ik toch weer bij jou. Aardige man. Ja, dat klopt. <lacht> Alleen, uh, ik weet niet of ik dan zo ben of, of, of goede genen heb of zo sterk ben. Maar uh, het punt is, de eerste die onderuit gaan zijn namelijk de bevlogen werknemer die al om zeven uur paraat zit om zijn werk te gaan doen. En die ook al nog even een uurtje extra blijft. Hartstikke belogen, gepassioneerd. Dat is natuurlijk de eerste die burn-out raakt. De aardige, man, de aardige man die zegt... Ja, ja, Henk, ik... laat mij die zware kist maar even tillen. Jij met je schonkige lichaampje. Ja, die man die wat sterker is... die krijgt natuurlijk die hernia, ja, ik niet. Want hij is zo aardig om dat voor mij even te doen. Ja, en, ja. en, en als Ke Kees, ja, je bent er nog? Dat ja, nou, ik, ik, ik weet dat ik na de eerste keer... gewoon te snel aan het werk gegaan ben. Ja. Dat komt omdat je gewoon wil gaan werken. De tweede keer uh, heb ik, uh, dacht ik iets beter op mezelf gepast, uh, ben ik van baan geswitst ja. en uh, uh, achteraf bleek dus dat ik uh, van de st één stressbaan in een uh, dubbele stressbaan terecht gekomen was, terwijl ik voor die tijd dacht van nou, dit moet ik makkelijk kunnen doen en ik heb gewoon te lang doorgehobbeld en, en tussendoor nog wat problemen, gekregen, echt en dat soort dingen. En dat werkt allemaal niet mee. Maar ik, ik, ik weet nu gewoon, ik voel gewoon mijn grens aankomen Als ik nou iets te veel gehad heb, ja. uh, weer wat ellende, uh, omtrent de boedelscheiding, dat soort dingen. Daar betaal ik gewoon uh, lichamelijk betaal ik dat terug. En het geweldige is, ik zit nu thuis. Maar je kan het aan mij niet zien, hè? Nee, maar je dus be, zeggen van. Niet. Nee. Uh, ik snap dat jij thuis zit. Uh, je ziet het toch? Uh, <laughs> uh, Ga lekker werken. Ja. En dan denk ik van jullie hebben allemaal makkelijk oude horen. Uh, ik, ik, dat trek ik gewoon niet meer. Ja. Nee, hartstikke duidelijk. Maar uh, het, het tweede probleem waarom mensen een tweede burn-out niet alleen een persoonlijkheid, want die neem je altijd mee, ook naar een andere baan natuurlijk. En als je niks verandert aan, aan, aan, aan, aan je stressvolle omgeving, plus nog een keer alle andere dingen die erbij komen, weer die optelsom, dan heb je een probleem. Maar het tweede probleem is dat mensen alweer aan het werk gaan, terwijl die batterij die leeg is geraakt, want dat is het, hè, dat, hebben we bij, uh, uh, dat hebben we gemeten bij Klaas. Terwijl die batterij een van die batterijen die leeg gaat... en je weet niet hoe je hem aan moet vullen... dan ga je eigenlijk weer de Formule 1 race rijden... met een tank die normaal voor de helft vol is. Dus je staat aan de, aan de pitstop. Je hebt uh, bijna leeg gereden. Ze gooien hem vol maar voor de helft. En jij begint dan alweer met een half lege tank. Ja, geen wonder dat hij natuurlijk uh, halverwege de, de, de race al, alweer leeg is. Nee, dat, ja. dat snap ik nu allemaal. Maar dan moet je tegen een bedrijfsarts zeggen. Want zodra je bij een bedrijfsarts komt... en hij zegt, van, je hebt een burn-out, doe even rustig aan. ga ja. leuke dingen doen... Na vier maanden ja. beginnen ze al uh, tegen je te praten wanneer ga je weer aan het werk? Ja. Je collega's bellen, je, je, je directe chef belt van hé, hey, wanneer zien jullie je weer? Hoe is het met je? Ja. Dus in plaats dat iedereen die weet van als je een burn-out hebt, laat rustig gaan. Bedoel, zeker in de huidige tijd met al die WO-periekelen. Ja. Ze, ze hebben jullie gisteren aan het werk dan vandaag. Ja, en, en wat doe je dan? Ja, als idioot eigenlijk, je gaat weer werken. Want je, op dat moment voel je je goed. Terwijl je misschien, uh, het is net als je griepje hebt. Je bent van het hoest af, ja. je gaat aan het werk, maar je bent nog niet helemaal beter. Precies. Tot, tot slot hierover. Wat, wat is jouw reactie erop, he? Ja, ik denk dat het, uh, dat het uh, belangrijk is dat je toch een goede uh, gaat kijken naar... In hoeverre die tanks dan toch uh, vol of leeg zijn, dat je niet weer... Want inderdaad, als je gas geeft uit de pitstuit, dan denk je... God, het, het rijdt weer als een trein. Alleen, pas even later, een aantal maanden later... En dan, dan, dan, dan, oh, in jouw geval een aantal maanden later... zit je weer zonder die energie... en heb je weer die burnen uit te pakken. Daar schiet niemand wat mee op. Aan de andere kant, om je nou drie jaar thuis te laten zitten... daar schiet je zelf ook niet veel mee op. Want je bent uit je werk, je mist je sociale omgeving... je mist je collega's. Uh, misschien gaat het werk, verandert het werk zo snel... dat je, uh, ja, laat ik zeggen... niet meer aan de bak komt, wat dat betreft. Dat zou dus ook kunnen, dus, daar zit ook wat in. Kees, in verband met de tijd wil ik het hierbij laten. Uh. Ah, oké. Okay. In uh, ieder geval bedankt. Ja, jij ook bedankt. En Graag veel succes. Ja. Ja. Ja. En een goede uitzending. Dank je, ja. jo, dank je. Duurt niet heel Hoi. lang meer. Uh, Barry Oosterhof heeft een paar tweets gestuurd. En eentje is, is Henk Arts, hè? Hij, hij is een beetje kritisch trouwens in zijn tweet. Kan ik je meedelen. Maar dat laat ik even verder voor het is. Maar wel die vraag... Want het is wel een interessante vraag misschien ook voor mensen die <coughs> te luisteren. Hoe kom je aan die kennis? Uit je sportverleden natuurlijk. Ja. Maar ook veel lezen. Ja, ik ben obsessief compulsief. En, dat, betekent? Uh, dat betekent dat ik eigenlijk... Uh, als een maniak alles opzoek wat er op dat gebied te vinden is. Dus ik geef les aan, uh, aan psychiaters op het moment... terwijl ik zelf geen arts ben of een academische opleiding heb. Uh, ik geef opleiding uh, en bijscholing aan, uh, aan artsen... postacademisch onderwijs, voor apothekers bijvoorbeeld... terwijl ik niet een apotheker ben of een biochemicus ben. Ja, het is gewoon dus, een soort zelfstudie. Ja, volgens mij autodidact. Gaat. Ja, precies. Ja, ik, ik, doe, ik trek het wel in het extreme. Maar ik bedoel, elke... Elke academische discussie of uh, op biomedisch gebied uh, durf ik aan. Ik heb genoeg ja. leesvoer en informatie en onderzoek om dat te kunnen bewerkstelligen. En vandaar dat je ook niet al te veel stress gaf om hier vannacht bij Casa te gast te zijn. Absoluut niet, hè? Klaas. <laughs> ik ga je vertellen wat we maandag gaan doen. Dan, uh, dan uh, ben ik hier weer. Dat is de derde keer achter elkaar dan. Uh, en dan praat ik met de Brabantse zanger Gerard van Maasakers. Erg leuk ook. Uh, dit jaar won hij de Annie M. G. de met zijn lied Zomaar Onverwacht. Dat is... Uh, het beste kleinkunstlied van dit jaar. Uh, zondag dan komt Van Maazakkers naar het ploegfestival in Bergeijk. Ik heb hem beloofd daar even reclame voor te maken. Daar gaat hij dus zingen met, met zijn oude makkers. Dus de mensen met wie hij de eerste LP heeft opgenomen... die gaan daar op dat uh, ploegfestival in Bergeijk met hem samenspelen. Nummers van de LP komt er maar in uit 1978. En op zijn site geridvanmaazakkers.com zijn allemaal teksten. En als u die even uitprint dan kunt u met hem mee gaan zingen in Bergeijk. Ik ga zelf ook trouwens. Ik ga zelf ook meezingen, denk ik. Zondag tussen 12 en 1. Dus, maar ga maar even kijken daar. Uh, vannacht werd er uh, uh, meegewerkt aan dit programma... door technicus uh, René Visser. Uh, redacteur en regisseur Michiel Driebergen. En in uh, uh, uh, uh, mijn naam is Klaas Drupsteen. Henk Krajoff, zeer bedankt voor je komst. Heel graag gedaan. En nu een, uh, een lastig moment. Want Nora Romanesco is hier. En dat is natuurlijk geen lastig moment. Maar het is de laatste keer dat ik haar mag aankondigen. Dat hebben we heel vaak gedaan. Wij gaan ook nog even kletsen, maar... Uh, ik ga nu met vakantie. Althans, volgende week vrijdag ben ik er niet meer. En zij is eh, een paar weken later weg. Dus wij zien elkaar niet meer. Nachtvluchten verdwijnen. En ik vind het heel erg. En ook stom. Maar goed, de laatste keer. Dus Nora Romanesco tot 7 uur vanochtend. En dan doet ze dat nog twee weken daarna volgens mij. Maar voor mij is dit de laatste. Dus ik blijf de hele nacht wakker. En ik hoop u ook. Wat mij betreft op maandag.